Ik zal nu in het kort een samenvatting geven van de preek in het Nederlands. We hebben het vandaag gehad over een zaak die ons allen aangaat, namelijk de rechten van je buurman. En allereerst wil ik zeggen, als we het hebben over de rechten van de buurman, daar vallen heel veel zaken onder. Ik heb een aantal genoemd, zoals bijvoorbeeld het hebben van een goede omgang met je buurman. Natuurlijk ook het aanspreken van je buurman op zijn gedrag. Natuurlijk dat je ook respect hebt voor zijn meheri, oftewel voor zijn vrouwen in de zin, zijn vrouw en zijn dochters. Dat je die respecteert en dat je niet naar ze kijkt en dat je ze met respect behandelt. Dat hoort ook tot de rechten van de buurman. Daar hoort ook bij dat als jij iets weet van hem wat geheim is, wat anderen niet weten, dat je dat niet naar buiten moet brengen. En ga zo maar door. En de profeet Vrede met hem heeft deze grootste zaak benadrukt. En heeft ook te kennen gegeven dat het afkomstig is van Allah subhanahu wa ta'ala. In een overlevering zegt hij zelfs dat Jibril alayhis salam. En Jibril was natuurlijk of is natuurlijk de engel die belast is met het overbrengen van de openbaring van Allah subhanahu wa ta'ala naar de profeet. De profeet zegt over Jibril dat Jibril hem meerdere malen heeft aangesproken op de rechten van de buurman. En dat hij deze heeft benadrukt totdat de profeet dacht dat misschien de buurman ook erfrecht zou krijgen. Zover ging het. Ook zei de profeet in een andere overlevering en gelet op deze woorden. Hij zegt namelijk dat degene die gelooft in Allah en de dag des oordeels, diegene moet zijn buurman op een goede wijze behandelen. Er moet sprake zijn van ihzaan, van zijn kant richting zijn buurman. Dat zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus het goed behandelen van de buurman is eigenlijk een vertakking van het geloof. In een andere overlevering die ernstig in de oren klinkt beste mensen. Luister goed. Hij zegt namelijk. Wallahi la yu'min. Bij Allah hij zou niet geloven. En dit zijn ernstige woorden. Die duiden erop dat de zaak die zit aan te komen behoort tot de grote zonde. De metgezellen die daar zaten. Die waren enigszins verontrust door deze woorden. Ze zeiden tegen de profeet. Wie, o oh boodschapper van Allah? Wie zou niet geloven? Wie is dat? Toen zei de profeet Vrede zij met hem, degene voor wie zijn buurman niet veilig is. Degene voor wie zijn buurman niet veilig is. Oftewel, niet veilig is, voor wat? Voor zijn lastering. Voor zijn slechte gedrag. Voor het feit dat hij zijn buurman slecht behandelt. Voor het feit dat hij zijn buurman uitschelt." Voor het feit dat hij zijn buurman slaat. Voor het feit dat hij roddelt over zijn buurman. En zodoende. Diegene, zegt de profeet, zou niet geloven. Degene voor wie de buurman niet veilig is, die zou niet geloven. Zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Als we nu dit even bij stilstaan. Als we er even bij stilstaan. Bij dit alles wat we net hebben gezegd. En we kijken naar onze omstandigheden. En we vragen ons af: hoe is het gesteld met onze omgang. richting de buren? Hoe zijn wij met onze buren? Ik praat over het algemeen natuurlijk. Hè? Wat ik zie en wat ik aanschouw. En wat ik van mensen hoor. Het is verschrikkelijk gesteld met de relatie tussen de mensen en hun buren. Je ziet mensen die zelfs bereid zijn om hun huis te verlaten. Hij is zijn huis aan het verkopen. Hij wil weg. Waarom? Enkel en alleen vanwege het feit dat zijn buurman hem het leven zuur maakt. Als het aan hem ligt, dan wilt hij zelfs eigenlijk Nederland verlaten. Om alleen maar te ontkomen aan het slechte gedrag... Van zijn buurman. Je ziet soms mensen. Die zijn eigen kinderen op straat. Andere mensen ziet terroriseren. Werkelijk terroriseren. Of misschien zelfs. Dat ze zich schuldig maken aan criminaliteit. Voor zijn ogen. Hij ziet ze. Dat zij bijvoorbeeld zeg maar. Een bushalte slopen. Of dat ze een raam ingooien. Hij ziet ze. Maar hij doet er niks aan. Hij neemt niet eens de moeite om zijn kinderen daarop aan te spreken. En als een buurman het in zijn hoofd haalt om bij hem aan te kloppen, om tegen hem te zeggen van: let even op je kinderen, want die hebben dit en dat gedaan, dan zeg je tegen zijn buurman: jij bent jaloers op mijn kinderen. Jij haat mijn kinderen. Jij liegt over mijn kinderen. Nog erger is dat hij zich aansluit bij zijn kinderen, bij zijn terroriserende kinderen, bij zijn criminele kinderen. Sluit je zich aan, om dan de aanval richting zijn buurman nog heviger te maken naast zijn kinderen begint hij ook de buurman aan te vallen en uit te schelden en te schofferen en misschien wel zelfs te slaan en deze man, één zaak is hem ontgaan namelijk dat het slecht behandelen van de buurman aanleiding is voor jou om de hel binnen te gaan in een overlevering zegt een man tegen de profeet (sallallahu alayhi wa sallam, hij noemt de naam van een vrouw en hij zegt die vrouw die bidt heel vaak en die geeft sadaka uit, heel vaak. En die vast heel vaak, vrijwillig vasten. Dat doet ze heel vaak, zegt hij. Maar ze heeft één probleem. Zij kan het niet laten, om haar buren schade te berokkenen, middels haar tong, om hen uit te schilden. Om slecht over hen te spreken. Om hen te lasteren. Om over hen te roddelen. Toen zei de profeet, Hievinar. Zij bevindt zich in de hel helweleerdebeleid. Waarom? Als jij bidt, dan zal natuurlijk het gebed ertoe moeten leiden dat jij qua gedrag verbetert. Dat betekent dat jij in je omgang ook met andere mensen beter wordt. Maar wanneer wij zien dat een persoon bidt, maar er verandert niks aan zijn gedrag. Hij is slecht in de omgang met de mensen. Slecht in de omgang met zijn ouders. Slecht in de omgang met zijn vrienden. Slecht in de omgang met zijn vrouw. Met zijn kinderen. En ga zo maar door. Daaruit kunnen wij opmaken dat hij tijdens het bidden... Geen zuivere intentie betracht. Er is geen sprake van oudmoedigheid, Van goezo is er niet. Waarom niet? Omdat Allah ons leert in de Koran. Dat een gebed. Een gebed dat voldoet aan de regels. En de voorwaarden. Dat zo'n gebed jou ervan weer haalt. Om te vervallen in verdorvenheden En slechte zaken. Dus als we zien dat een persoon. Zich niet naar behoren gedraagt. Dan kunnen wij aannemen dat het niet helemaal klopt. Als we het hebben over een buurman, de term buurman is gedefinieerd natuurlijk, of is beter gezegd, is uitgelegd door een aantal grote geleerden zoals Havid hafid bin Hajar. En hij zei als we het hebben over een buurman, daaronder valt natuurlijk een moslim en een kefir, zei hij. En dat valt natuurlijk zeg maar onder een rechtschapen iemand en een zondaar. En dat valt natuurlijk onder een vriend en een vijand. Zolang het jouw buurman is, dan heeft hij recht op jouw goede behandeling. Als we het hebben over een slechte buurman in de zin, een moslim, die zich schuldig maakt aan zonde, die zondigt. Als we het hebben over een goede behandeling van die buurman, goede omgang met die buurman, dat houdt ook in dat je hem aanspreekt op zijn gedrag. Dat houdt ook in dat je hem natuurlijk van tijd tot tijd vermaant, dat je bij hem aanklopt. En zegt tegen een beste buurman, dit is niet de juiste manier om je geloof te praktiseren. Dit is niet de juiste manier om je te gedragen. Dit is niet de juiste manier om anderen een voorbeeld te geven. Geef hem een boekje. Geef hem een bandje. Geef hem een lezing. Zodat hij naar kan luisteren. Wellicht dat het aanleiding voor hem is om terug te keren naar de weg van zijn heer. Gaat het om een keifer-buurman. Ook hij heeft recht op jouw goede behandeling. Daaronder valt ook dat je hem uitnodigt naar de islam. Dat je hem de islam uitlegt. Dat hij weet wat de islam is. Want heel veel mensen weten niet wat de islam is. En dus gaan ze ervan uit dat de islam gevaarlijk is. Dat de islam bijvoorbeeld zaken aanmoedigt zoals bloedvergieten, oorlog en doden van mensen. Nee. Als je hem uitlegt hoe het zit, hoe het gesteld is met de islam, wellicht dat die persoon de islam omarmt, dat jou dan ook de beloning toekomt. Beste mensen, als we het hebben over een goede behandeling richting de buren, dat betekent ook dat je die buren van tijd tot tijd, of altijd als je hem natuurlijk tegenkomt, dat je die buren ook moet groeten met de islamitische groet. Als het moslimburen zijn. Dat je zegt tegen hun salamu alaikum. Dat hoort ook bij de goede behandeling. Dat hoort ook bij de goede omgang. In eerste instantie zorgt het ervoor dat er meer genegenheid wordt gekweefd tussen jou en je buurman. Meer liefde. Voeg daaraan toe dat de aanleiding voor jou is om het paradijs binnen te gaan. De profeet zegt in een prachtige overlevering. O mensen, groet elkaar met de islamitische groet. En voed de armen. En onderhoud de familiebetrekkingen. En bid s'nachts terwijl andere mensen slapen. Dan zullen jullie in alle veiligheid het paradijs binnentreden. Vier zaken noemt de profeet. Elkaar groeten. Middels de islamitische groet. Eén. Twee. De armen voeden. Drie. De familiebetrekkingen onderhouden. En vier. Bidden. S'nachts. Als de rest van de mensen slapen. Dan zul je in alle veiligheid het paradijs binnentreden. Zegt de profeet. Sallallahu alayhi Ook zegt de profeet toen hij sprak over gierigheid. Hij zegt. Er is niemand die nog gieriger is dan degene die gierig is met zijn salam. Dus die zelfs salam niet uitbrengt richting zijn broeders. En ook wat ik jullie wil meegeven. Om de banden of de relatie met jullie buren te verbeteren. Zorg er altijd voor dat als jouw buurman jou tegenkomt. Dat je dan glimlacht in zijn gezicht. Dat er zich blijdschap op jouw gezicht tekent. Dat je laat zien dat je blij bent. Om hem te ontmoeten. Om hem tegen te komen. Lach altijd in de gezicht van je broeders. Dat was ook de gewoonte van de profeet. Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Die zegt in een overlevering. Ik ben nooit de profeet tegengekomen. Of hij glimlachte in mijn gezicht. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Je zult niks verliezen beste mensen. Je zult alleen maar winnen. In eerste instantie. Zul je de liefde van je broeders winnen. En in tweede instantie natuurlijk. En dat is het meest belangrijkste. Het welbehagen van je Heer zul je ook winnen. Beste mensen, ik heb ook aan het einde gezegd, wil je ook het hart van je buurman voor je winnen, zorg ervoor dat wanneer hij in nood verkeert, dat je hem helpt. En dat je hem steunt. En dat je hem bijstaat. Want dan zal hij veel meer van jou gaan houden. Want een ware vriend is een vriend die jou bijstaat in goede tijden en slechte tijden. Is een vriend in voorspoed en tegenspoed. Ook adviseer ik een ieder om zich niet te bemoeien met de zaken van zijn buurman. Iets wat persoonlijk is, daar moet je niet over gaan vragen. Dat moet je niet willen achterhalen, moet je niet doen. Want de profeet zegt in een prachtige overlevering, het behoort tot de goede islam van een persoon. Dat hij zich niet inmengt met zaken die hem niet aangaan. En de persoonlijke zaak van je buurman, die ga je niet aan. Als hij het nodig acht om jou daarvan op de hoogte te stellen, dan komt hij wel naar je toe. En dan vraagt hij jou om advies. En als laatste heb ik gezegd dat jullie elkaar ook van tijd tot tijd moeten bezoeken. Dat draagt zeer zeker bij aan het versterken van de banden tussen de buur en tussen de moslims. En ik heb als laatste een prachtige overlevering aangehaald. Waaruit blijkt het belang van het bezoeken van elkaar. In die overlevering wordt gezegd dat de man uit huis vertrok richting een dorp waar een vriend van hem woont. En Allah subhanahu wa ta'ala stuurde een engel die hij trof op zijn weg... En die zei tegen hem, wat is de reden waarom jij naar die man toe gaat? Gaat het om een wereldse zaak, heeft hij iets voor jou gedaan in het verleden? Wat is het? Hij zei, er is enkel en alleen één reden. En hij zei vervolgens, namelijk dat ik van hem hou omwille van Allah. Op dat moment zei de engel tegen hem, ik wil je van het volgende op de hoogte stellen. Ik ben een engel die naar jou is gezonden door Allah. Om tegen jou te zeggen dat Allah de verhevene van jou houdt omdat jij van hem hebt gehouden omdat jij van die broeder omwille van hem hebt gehouden, subhanallah. Dus ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om onze onderlinge banden, betrekkingen te versterken. En ons ook nader tot elkaar te brengen. En meer liefde en genegenheid tussen ons te kweken. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons in dit wereldse leven broeders te maken. En dat wij op de dag des oordeels ook tegenover elkaar als broeders... Plaatsnemen nemen in het paradijs.